5 uur. moet met het RWS-journaal. Verloskundigen waarschuwen dat er alarmerend weinig personeel in ziekenhuizen is om bevallingen te begeleiden. Volgens de koepelorganisatie moeten vooral verloskundigen in de regio's Utrecht, Noord- en Zuid-Holland... structureel luren bij verschillende ziekenhuizen om een plek te vinden waar een zwangere kan bevallen. Zo moest een verloskundige afgelopen weekend zeven ziekenhuizen afbellen voor ze een plek had gevonden... De ziekenhuizen erkennen de problemen en zeggen dat ze samen met de verloskundigen hard op zoek zijn naar oplossingen. De Belastingdienst mag persoonsgegevens van een museumkaarthouder inzien om fraude aan te tonen, heeft de rechter bepaald. De stichting Museumkaart weigerde inzage in de gegevens van een kaarthouder die onterecht zou hebben opgegeven dat hij in het buitenland woont. De Belastingdienst stapte naar de rechter. Die vindt dat de fraudeopsporing zwaarder weegt dan de privacy van de museumkaarthouder. Staatssecretaris Snel is blij met de uitspraak en zegt dat de Belastingdienst alleen specifieke informatie opvraagt als daar een goede reden voor is. Minister Blok is niet van plan in de VN-veiligheidsraad om een wapenembargo tegen Saudi-Arabië te vragen. Een groot deel van de Tweede Kamer wil een embargo vanwege de betrokkenheid van de Saoedis bij de bloedige burgeroorlog in Jemen. Volgens minister Blok is de kans klein dat de Veiligheidsraad akkoord gaat met een wapenembargo. De haringvliet in Zuid-Holland worden vanaf vandaag geregeld op een kier gezet. Zodat er weer een verbinding is tussen de grote rivieren en de Noordzee. Zo kunnen bijvoorbeeld de zalm en zeeforel het Haringvliet en het rivierengebied erachter in zwemmen om zich daarvoor te planten. De Haringvlietdam is een onderdeel van de deltawerken en werd in 1971 als harde scheiding tussen zoet en zout water in gebruik genomen.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 Ook de andere op de A4, maar dan de andere kant op tussen Schiphol en Roelevaansveen... 10 kilometer en verderop tussen Burgerveen en Dorp, 14 kilometer en 20 minuten tijdverlies. 10 minuten sta je in de file op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen Almere en Lelystad. En 20 minuten op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo. Dan nog eentje op de N247 van Amsterdam naar Horen. Ook daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies bij Volendam.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Meer plezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. Wim jij weer uit de dal, kijk naar de tijd die komen zal. Gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Dan zie je het in een ander licht, maar vol zorgen had je lichaam in zijn macht. We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 Morgenavond, 16 november, is het weer een genootschapsavond. Zoals gebruikelijk wordt de avond gehouden in het gebouw De Krocht. De zaal is open om kwart over zeven... en vanaf de tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling... over het Zandvoort van vroeger. Om acht uur een welkomstwoord door voorzitter Paul Olieslagers. Om tien over acht een presentatie door de heer Jos Wienen... burgemeester van Haarlem, Willem van Oranje, vereerd... Of verguist. En om kwart voor negen pauze met een verloting. Om kwart over negen vervolg van de presentatie. En om kwart over vier sluiting en gezellig samen zijn. Wij denken dat het weer een bijzondere avond gaat worden. Informeel, onderhoudend en nostalgisch. We zien u graag morgenavond 16 november om kwart over zeven in de krocht. die ik uitgezocht heb komt ook uit 1979. En dat is er een van Julio Iglesias. En dat is een Spaanse zanger, de bestverkopende Spaanse artiest... en internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van zanger Enrique Iglesias. Hij was professioneel voetballer bij Real Madrid, waar hij in het doel stond. En in dezelfde tijd begon hij ook aan de studie Rechten. Na een ongeluk dat zijn voetbalcarrière beëindigde... begon hij tijdens zijn revalidatie met het schrijven van liedjes. In 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival... met een van zijn songs uit 1979, hier zo A Cuero en het is vertaald in het Nederlands, houd u vast... hou veel van mij, mijn zachte geliefde.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 Wanneer ze Yo con tus besos y tus carencias, mi sufrimientos acallaré, Cuando se I'm Voor een nabestaande is het vaak minder gemakkelijk om de draad weer op te pakken na het verlies van een dierbare. In de nabestaande groep kunnen deze ervaringen worden gedeeld. De groep bepaalt zelf welke onderwerpen aan boord komen tijdens de bijeenkomsten... die elke tweede donderdag van de maand gaan plaatsvinden in Pluspunt. De contactgroep is bedoeld voor mensen die langer dan vier maanden geleden een dierbare hebben verloren... De groep wordt begeleid door twee ervaren medewerkers... die ruime ervaring hebben met het begeleiden van groepen nabestaanden... en ook in hun persoonlijke leven ervaring erna. Aanmelden kan bij de baling van Pluspunt op telefonisch via 5740330. De deelname is gratis, inclusief koffie en thee. Nadat iemand zich aangemeld heeft, wordt eerst een afspraak gemaakt om kennis te maken... Dat biedt onder andere de gelegenheid om te kijken of de contactgroep iets voor u is. Donderdag 22 november is van 10 tot 12 een gezamenlijke kennismakinggesprek. De groep gaat op 10 januari 2019 voor start bij Pluspunt. Vlemingsstraat nummer 55. Klasseconcerts, Symfonieorkest Haarlem. 19 november, aanvang om 3 uur middags. In november treedt het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolaas Devon op tijdens deze editie van het Klasseconcert in de Protestantse Kerk. Het programma is nog onder voorbehoud en een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. Het kost slechts 5 euro. Locatie: Protestantse Kerk poststraat nummer 1. En de website is www.kerkzandvoort.nl. I've been living like a Champagne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 of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het was overdag was het uh, tamelijk zonnig en in de nacht en de ochtend waren er lokaal mistbanken. Er waren brede opklaringen en vooral in het oostelijk helft het plaatselijk mist voor. De mist loste, loste gelukkig later in de ochtend op. Verder was het overdag in het overgrote deel van het land zonnig, maar in het uiterste westen kwam vanmorgen eerst nog enkele wolkenvelden voor. De maximumtemperatuur liep uiteen van 11 graden in het noorden tot plaatselijk 14-15 graden in het zuiden van Limburg. De wind kwam uit het oosten zuidoofd en was behoorlijk zwak tot matig. Komende nacht is er weinig bewolking en opnieuw is er kans op misbanken. Minimumtemperatuur komt op vele plaatsen voor rond het vispunt. De zuidoostenwind is zwak tot matig, kracht 3 of minder. Vleinig overdag wordt het, na het oplossen van de mist... in het hele land tamelijk zonnig. De temperatuur wordt ongeveer 11 graden. De zuidoostenwind is matig 3 tot 4 boven. Nou, dat ziet er toch heel zonnig uit. naar het leukste radiostation van Nederland. Vanavond, 15 november, de haven van Zandvoort. Aanvang om half acht. Dan is het ondernemingsgala 2018. En de genomineerde bedrijven zijn WORICA, dat is het wapen van Zandvoort... de Drie Aapjes en Philoxenia. En Retail is van Vessem, Air Force en Tutti Frutti. De overige is Spider Brand, autobedrijf Zandvoort en de Academie. U kunt daar terecht voor een borrel en uh, een awarduitreiking. En dan hebben ze daarna nog een afterparty. En het wordt rechtstreeks uitgezonden op ZFM. Dus ik zou zeggen, luistert u vanavond naar ZFM om half acht. How many times will you fall And stand alone with you back to the wall. How many times will it take Till you crawl out from behind your mistakes FM live vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En het is een programma voor komende zaterdag. Het is tien over tien. Classic Concert. En dan praten ze over klassiek Concert met symfonieorkest Haarlem. En dat is Peter Tromp. Om vijf voor half elf training. min wil spreken. En loslaten loslaten belemmerende overtuigingen. En dat gaat over Richard Beienhek. 10 over 11, dat is nog even op voorbehoud. 10 over 11, de winnaars van de ondernemingsgala. Dat wordt vanavond pas bekend. En om half 12, uh, museumpodium met de beatpopzingers. Noordje Muller. En dan krijgen we om 11.45 uur Bart Sieberink... voor alle mogelijke computerdiensten, voorheen BeachNet. De presentatie is in handen van Ben Zonneveld en Koor Draaier. En de techniek en muziek, Kort Draaier. Eindredactie, Gerrie Rutte. En deze week gewoon weer live vanuit Hotel Hoogland.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 Dan heb ik weer het Biscoe-programma van Circa Zandvoort. Small food in het Nederlands die is er niet meer, zie ik nu. Superjuffie, in de avonturen van Superjuffy is het grootste avontuur... om op te komen voor jezelf en te leren dat jij er mag zijn. Zaterdag 17 november om 11 uur en zondag 18 november ook om 11 uur. En daar komt Sinterklaas en de vlucht door de lucht. De verwende Floor vraagt aan haar steenrijke vader een zwembad vol chocolademunten. Wanneer zelfs Sinterklaas hem niet kan helpen... ontvoert hij de Sint met zijn luchtballon. In ruil voor 1 miljoen munten zal hij Sinterklaas vrijlaten. Lukt het de pieten om de munten te maken... zodat de Sint op tijd is voor de pakjesavond? Zaterdag 17 november om half 2, zondag 18 november om half 2... en woensdag 21 november om half 2. En dan hebben we nog Fantastic Beats... Grindelwald heeft zijn zinnen gezet op het verzamelen... van zoveel mogelijk volgelingen... die niet zo afweten van zijn ware bedoelingen. Tovenaars van zuiver bloed grootbrengen... om te kunnen heersen over alle niet-magische wezens. Vrijdag 16 november om 19 uur. Zaterdag 17 november, dan gaat hij zelfs twee keer om half 4 en om zeven. En om zondag 18 november om half 4 en 8 uur. Maandag 19 november om 8 uur. Dinsdag 20 november om 8 uur en woensdag 21 november om half 4. Star is Born. En het is vrijdag 16 november om half 10 en zaterdag 17 november ook om half 10. En dan hebben we nog Dogsman. En dat is Marcello, bezit een 100-trim salon in een vervallen buitenwijk aan de Italiaanse kust. Hij is een bescheiden man, houdt van zijn werk en wordt zeer gewaardeerd door zijn buurtgenoten. Woensdag 21 november om half 8 en dat is Filmklop. Simon van Collum. En er wordt verwacht... The Grinch op 29 november... Ladies Night, All You Need Is Love... 6 december om half acht... de dirigent vanaf die 4 december... en Bohemian Rhapsody... in de kerstvakantie. 18 november, museumpodium, de Beatspopzingers. Dit gezellige koor, onder leiding van Arno Westenburger zingen vierstemmige popsongs van toen en nu. Ze worden geleid door Bobo op piano, Ralf op gitaar en Thomas op drums. De inloop is om half drie en het optreden dat is van drie tot vier uur. Entry is drie euro of een museumjaarkaart, inclusief koffie en thee. Tijdens het museumpodium heeft u ook de gelegenheid... om de tentoonstelling Wij Gaan Naar Zandvoort... de digitale reis van het verleden naar het heden te bekijken. Het Zandvoort Museum en Zwale Weestraat nummer 1... en het is 18 november om half drie smiddags. Yeah. Yeah. I got this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 Hoor je hier op Zee. around me. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En mijn tijd is gekomen. Ja, om te gaan. Het is weer afgelopen. Volgende week ben ik er weer. En ik hoop u dan weer te treffen. Ik wens u een heel fijn weekend. Mooi weer. En morgen weer gezond op. Oké, okay, graag tot volgende week.